Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee KLM-vluchten die onderweg waren naar Rusland zijn omgekeerd. Volgens de vliegtuigmaatschappij gebeurt dit vanwege de strafmaatregelen die Europa aan Rusland heeft opgelegd. Vertelt economieredacteur Lisa Schallenberg. Daarin staat onder meer dat je geen onderdelen voor de lucht- en ruimtevaart mag exporteren naar Rusland. Dus normaal gesproken is het zo als een vliegtuig... Als blijkt dat er iets mee is. Dan worden er uh, onderdelen daar naartoe gebracht. En zij zijn nu: uh, ze zij zeggen van ja, dat mag niet meer. Dus dan kan het zijn dat een vliegtuig daar vast komt te staan. Of nu ook alle andere KLM-vluchten die gepland staan naar Rusland, worden geschrapt, is nog niet bekend. Er zijn tot nu toe al 120.000 Oekraïners vertrokken uit het land. De meeste van hen gaan volgens de Verenigde Naties richting Polen. Ook veel mensen vertrekken naar buurlanden als Moldavië en Roemenië. Maar veel mannen keren weer om. Zij melden zich aan om te vechten. Me and my friend we want to defend our country because foreign soldiers right now in our capital so somehow we need onze to help our our de Oekraïnse president Zelensky riep vanmiddag ook iedereen op die dat wil om mee te vechten. Kamerlid Nulliver Gundohan is uit de partij volt gezet. Er kwamen 13 meldingen binnen over haar, vertelt verslaggever Albert Bos. Die liepen ook nog wel uiteen. Handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van haar positie. Gundohan zegt zelf dat ze zich niet heeft misdragen, ook wil ze in de Tweede Kamer blijven zitten. En op veel plekken in ons land wordt er weer volop gezongen en gedronken. Het is carnaval en deze Limburgse feestgangers waren er al vroeg bij. Hey! Het wil denk ik nog veel leuker als al die andere joren. Komt dat? Omdat we een paar jaar opgesloten hebben gezeten en we zien blij dat we los zien. Wat, wat voor gevoel heeft u vandaag? Ja, een beetje gek, maar wel leuk dat het toch kan. Ja. Waarom gek? Omdat het tot een paar weken geleden niet in de planning zat dat het door zou gaan. Dus uh, ja, dat maakt het wel extra leuk natuurlijk. Het weer dan nog lekker zonnig en droog en er staat bijna geen wind. Het is zo'n 8 graden. Vanavond koelt het op veel plekken af tot rond het vriespunt. Morgen eerst mist, maar daarna ook weer zon met een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Dat was een, Laat mij mijn eigen gang maar gaan. Deze talent. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Hier is hij weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM Zandvoort. Met entertainment for you. Tot de klok is van 7 uur. En ja, ik, we, gaan, we gaan natuurlijk lekker zijn muziek draaien. We gaan wat mensen bellen. Uh, Even naar de, ja, Beb en Bert de nazaten. Met uh, ja, de klaaglijn. En uh, ja, we gaan nu Frank van hette draaien. En hij hebben we het over In het Café. Met de kastelein Dat is fijn en gezellig Ik heb je mooie scene, wel een keer op tien, en laat me lachen Ik geef een fooi aan de pianist en ik vraag hem om een leuke deur Ik geef een knipoog aan een leuke meid en vraag haar wil je wat drinken Ik ben gewoon een vrije jongen Ja, het mag weer, hè? Heerlijk hoor. Lekkere koude klets. Of wat anders. Ja, zo is het. Hé, hey, um, ja, ik denk nou ja, met het oog op, uh, op uh, ja, Rusland-Oekraïne. Ik denk, uh, wat dacht hij toen aan? Ik denk, Liberta, Liberta. Entertainment for you. Meer dan radio. Oftewel vrijheid en albina. Of albino en uh, Romani. Romana. Uh, ik, ik weet dit even niet meer. Power in ieder geval. Zoiets. Luister maar, lekker. Blijf erbij tot 7 uur in en de Entertainer View. Mijn naam is Witte Heij. Goedemiddag. Ja. en liberta, oftewel vrijheid. Wij gaan uh, verder met uh, le lekkere, le lekkere muziek. U luistert ja. naar Entertainment for You. Zo is het, André Hazes. En uh, spijt. Blijf erbij, want we gaan zo eventjes bellen met de uh, duo. Ja, een duo. En uh, je hoort zo welke. Geen werk en geen geld. In het leven was ik ook nog nooit een hel.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 Don't play Vrouw zijn eigen kinderen heeft gemist. Ik woonde in de kroeg, ha. nee, nooit had ik genoeg. Dat haar op dat zal ik. Sterk en jong Al mijn fouten lagen Lagen er nu om Zoveel vrienden Dacht ik, ach het was ik stom Je bent mijn nummer 1 oh. Ja, wat een lekker nummer André Hazen Senior en had het over spijt. Ja, heerlijk hoor. Wat vind jij ervan, Willem? Ja, alle alles Nederlandse trademzien is mooi, hè? Ja, mooi, hè? Zeker. En ieder is zijn eigen genre, maar dat blijft gewoon geweldig. Ja, ja André Hazes, ja, dat, uh, dat blijft altijd scoren. Zeker weten, dat is, uh, dat is eindeloos. Ja, nou goed, uh, voor de mensen thuis. Uh, we hebben Willem aan de telefoon van, uh, ja. ja Dubbel solo. Dat... Inderdaad. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Hey Willem, hoe is het? Dankjewel. Uh, we zijn op het moment uh, hartstikke druk. Ja, uh, ja want eigenlijk zouden, eigenlijk zouden jullie dus in de studio zijn hiero. Oh. En ja, en, ja dat, dat is helaas eventjes niet. Nee, helaas ging dat dit keer niet lukken. Nee. Maar ik vast wel weer een volgende keer. En, uh, ah, vast al. ja. dan kwamen ze vandaag alles, alles tegelijk. Dus uh, maar goed. De volgende keer komen we weer. Ja toch? Ja toch? Ja, dat komt helemaal goed joh. Hé, hey, maar uh, ja, uh, de single gaat, uh, gaat prima? Ja, de, de single gaat hartstikke goed en uh, ja, het, het was echt. Er... Wat ja, hebben we het over na al die, na al die jaren hè? Ja, ja geproduceerd door uh, Emil Harkamp en uh, Norris dag. Oké, okay, en uh, ja, vertel eens wat over de single. Hoe is, uh, hoe is die tot stand gekomen? Nou ja, uh, Mirjam die kent uh, Emil Hartkamp al jaren en jaren. Ja. En uh, Mirjam kent het van vroeger en uh, Mirjam was uh, op de koffie, zeg maar. Oké. Okay. Om even een beetje na te babbelen. En, uh, en over muziek natuurlijk, ja. maar als we weer Emil bent, dan gaat het toch over muziek. En uh, op het eind van het verhaal heeft Emil gezegd van, uh, ik ga voor jou een demo schrijven, wat vind je daarvan? Ja. Want toen waren we net met dubbel solo begonnen. En toen had uh, Mirjam, toen vroeg Mirjam van, uh, ja, als je dan toch wat schrijven wil. Zou je het voor een duo willen schrijven? En dan antwoordt hij gelijk ja op en dan belde hij mij gelijk ook gelijk op. Van Willem, ik ga voor jullie een demo maken. En dat is uh, na al die jaren geworden. Oké, okay. nou dat is, ja, dat is een mooi, uh, eigenlijk een mooi aspect. ja zeker, ja, zeker. Ja. Zo, zo, zo kan het lang niet lopen, hè. Nee toch? Hé, hey, maar nee, zijn nee, je, nee. jullie zijn heel druk. Uh, uh, zijn jullie ook stiekem uh, met, met uh, nog wat andere dingen bezig, uh, alvast uh, achter de coulissen, zeg maar? ja inderdaad we zijn uh, we zijn dan weer met vol nummer bezig ja en uh, vandaag ook vandaag de fotoshoot uh, ja die gaat uh, in mei uitkomen uh, een nieuw nummer ja. de titel uh, die hou ik nog even voor onszelf, aha en uh, maar die komt binnenkort wel in, uh, in, de, in al, overal te plaatsen dus uh, ja we zijn we gaan het door we, we gaan door met alles in welke categorie moeten we denken? Aan, uh, aan uh, een café single of een uh, rampenstamper? Uh? Nou, uh, wij zijn eigenlijk bezig om een dubbel-solo-sound uh, dubbel te maken. Ja. Dus uh, daar willen we op verder borduren. Oké, okay, dus echt een uh, eigen, eigen sound, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Hé, hey, en um, ja, wanneer gaat dat gebeuren, Zijn? Dat gaat in mei gebeuren. In mei? Ja, ja. Oké, okay, ja. uh, nog geen datum bekend. Uh, nee, ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, maar, maar we zeggen het nog niet. Uh, als ik het goed zeg, 18 mei. Oké. Okay. Woensdag, ja. Oké. Okay. Houden we het in ieder geval in de gaten? Je hebt de primeur. Ja. Ja, nou ja, je moet er wat, hè, als je er niet bent vandaag. Zeker, eh? zeker, zeker. Ja. Maar uh, ja, eh... Uh, we blijven jullie volgen natuurlijk. En uh, ja, ja, hopelijk uh, met de volgende single in mei uh, ja, zie ik jullie uh, weer terug. Ja. En uh, ja, ik, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Nou, ik zou zeggen, eerst zeg ik maar bedankt voor de, voor de aandacht rond onze nieuwe single. Ja, graag gedaan. En uh, natuurlijk luisteraars, uh, luister lekker mee naar het hele mooie nummer van Dubbel Solo na al die jaren. Hé, hey, dankjewel Willem. Hoi, hey, ja, groetjes daar hè. Ja hoor, doei doei. Hoi hoi, goed weekend. Zelfe. Ik zag je daar staan. Je keek me warr aan. Ik herkende meteen die blik in jouw ogen. Ik wist niet wat ik zag. Het was weer jouw stralende lach. En ik dacht. niet vergeten want heel Dus is dan de Solo en uh, ja, een prachtig nummer na al die jaren. En ja, heerlijk, ja, ja. Eventjes uh, bijkomen hè, van, van het hossen-tossen. Hey, Hé, we gaan er eentje draaien van, uh, ja, Helene Fischer en uh, Louis Fonsi. En zij hebben het over, vamos a Marte. Een beetje zo Und irgendwann wird aus deinem Blick ein warmer Sabalarbehweh. Was du meinst, kann ich in deinen Augen sehen. Augen sehen. Und wir tanzen erst ganz langsam, dann kommst du mir nach. Fühlt sich an wie tausend Grad. Zwischen uns nur Millimeter. Ich hab keine Wahl. Ich folge dein Signal. Warmer Sam der Dekambe. With you. Vamos a Marte Wir sprechen eine Sprache Ohne Worte Vamos a Marte Hey, let's go! Hey, let's go. Hagámoslo a mi manera Y si tú supieras lo que quiero hacerte Te llevo a la playa Hasta el Himalaya hacerlo en la luna Gata la fortuna Tenofia cruzamos la raya Bueno ando intentando caer en tu nivel no me puedo concentrar Zwischen uns nur Millimeter ich hab keine. Omdat het territoire Ik wil weer die controle. Ik voel je adem. Ik kan niet meer wachten. Vamos a Marte. Vamos a Marte. déjame me Samart Hellingfisher met Louis Fonsi. En hey, ja, wat, uh, wat gaan we doen? We gaan zo nog iemand bellen. Maar eerst nog even Roberto Giacchetti en zijn scooters uit destijds vervlogen jaren. Maar het blijft een heerlijk nummer. Blijft erbij tot 7 uur entertainmentview. Mijn naam is Fred Heij. Goedemiddag. Not that I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 Roberto Giacchetti in the Scooters don't and it is a W please and please don't go. Don't go. please don't go Please don't go Please don't go Please don't go Please don't go Babe, I love you so please I, I want you to know Please that I'm gonna miss your love Please the minute you walk out that door Please don't go. So close.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 Ze lachten er niet eens bij. Even aan mijn moeder vragen. Het is nog uit de tijd meid. Je kunt het ook aan mij kwijt. En Ze kijk me aan het was meteen gedaan vanaf toe. Alles voor een zoek. Even aan mijn moeder.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 Dat is toch uit de tijd, Je kunt het ook aan mij kwijt. De formatiebloem. Even aan mijn moeder vragen. Zo direct gaan we eventjes bellen met Erwin Gils. En zijn nieuwe single heet Roddels. Maar eerst nog even een lekker plaatje. En dat doen we met DJ Martman. Je kent hem vast wel van de bus destijds. Waar alles opgesloten zit in de bus.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 Lelijk als nacht, je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht Want meisje, je laat me schrikken als je lacht, je bent zijn zo heel als een kanariefacht Oeh, sma, wat ben je lelijk, lelijk met de nadruk op lijk, zo lelijk als een leek. Alle maatjes die lelijk zijn, hou je mond Dit was DJ Maatman, begrijp goed niet dat al die smaadjes zich aangesproken voelen door dit nummer. Ik ben weg, Ayus. Ayus! Nou, ik nog niet hoor. Dit is Los Lobos in La Bamba. En de sfeer zit er lekker in. En uh, La Bamba. Je kent hem vast nog wel uh, van die film La Bamba natuurlijk. Ja, prachtige film. Altijd uh, de moeite waard om hem uh, nog eens uh, te bekijken. En niet uh, bij één keer. Ik probeer uh, Erwin Gils te bereiken, maar uh, helaas uh, gaat het nog niet lukken. Dus uh, ja, gaan we gewoon verder hè, met uh, lekkere muziek. en uh, gouden oude van Henk Dame. En zij hebben het over, of hij hebben het over. Zij valt op de DJ. Nou, vooruit dan maar. Hoop ik hoop niet dat het te zwaar is. Zij al heel lang van hem! Ah, ah, ah, ah. Zij droomt al heel lang van hem, zij verheugt zich op zijn stem. Mooi op voor hen. Oh, nee, nee, zij, kijkt niemand anders. aan. zij, nee. zij, blijft tot een uur of vier. En zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, maar zij gaat alleen naar huis, als iedere keer. Zij valt op de DJ.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 tot haar verdriet en ziet haar niet. Zij valt op de DJ. Fout op de DJ. En zij danst in de nacht en droomt alleen van hem. Zij zingt alles mee en kent ieder lied. Maar hij ziet haar Zo is dat. Ja, wie kent deze niet? Als je zo naar buiten kijkt en het zonnetje ziet... dan is deze plaat toch heerlijk. Zeker. Blijf erbij tot 7 uur. Entertainer voor jou, we gaan alweer naar de klokken van 6 uur. Ik zou zeggen... geniet van de muziek. Verzoek je aan vragen mag ook. Ga eventjes naar www.zfmartiesten.nl Daar kunt u een mailtje sturen. Dan komt hij bij mij terecht. en draaien we hem even. En zij hadden het over Ecuador. Ja, we gaan eventjes weer naar de. een rustig moment. Zo worden de klokken van zes uur. En dat doen we met Jeroen van de Boom. En werd de tijd maar teruggedraaid. We hebben veel gesproken. Maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd. Je stem komt bij me binnen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 Zijn er nog, maar ga er niet meer voor. Ver de tijd maar terug. Ge Spelen we geen... De wijze woorden van uh, Jeroen van de Boom. Hey, werd de tijd maar teruggedraaid. Heerlijk nummer. Jeroen. Leuk. Welkom. Fijn dat je luistert. En uh, jij wilde een plaatje horen voor jouw uh, ja, naaste gezelschap. Oftewel, jouw vriendin. En er uh, moest een plaatje zijn van Jeffrey Hezen. En ik denk, nou, laat ik eens wat toepasselijk zoeken. Mag ik de zon laten schijnen? Nou, die scheen ook vandaag, hoor. Nou, een lekker weekend, geniet ervan! Tot 7 uur entertainer voor jou. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Ik ben verliefd, ik ben zo sexy. Alle mannen kijken als je binnen loopt. Het is niet voor niets, want je bent fantastisch. Door jouw donkere ogen is beleid verdoofd. Zeg me, wat heb jij me?